De competitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste ook, volleybal tweede klasse F, regio West. En wij kunnen in het seizoen gewoon kampioen worden, dit is seizoen 4 van aflevering 2 van chroniek van het Kampioenschap. En uh, dit is Bouke Smit. En dit is uh, Koert de Keizer. Bouke, voordat we beginnen met hoe het met jou gaat als mens. Ja. Het is hier tering op zolder. Oké. Okay. Ik wou voorstellen om alvast te beginnen met het sponsormomentje. Uh, sponsormomentje. Ja, ja. Wat heb jij uh, staan, uh, Koert? Ik heb een uh, Raadler. Een Raadler. Ja, van, van Amstel. Amstel. Uh, ja, ik kan het toch jij? iets fancier maken. Ik heb laatst een bierpakketje besteld. En wat ik nu heb staan is een uh, frontaal, uh, is de brouwerij. Mm -hmm. uh, hij heet First Crack. En ja. het uh, is een Imperial Coffee Oatmeal Stout. Dat klinkt als een uh, lekker herfstbiertje. Uh, nee, het is gewoon een bruine boterham. Ja. 9,5% <laughs> vol. Dus, uh, Lekker. Die ben moet heel je wegkouwen zo meteen. Ja. Yeah. Uh, nou, dan mag jij, mag jij hem als eerste open trekken. Oké, okay. komt-ie hè? Ik Oh, ik heb hem blijkbaar geschud. Zo, microfoon onder de spetters. Wat oh, is een blikje. ja. Al die speciaalbiertjes komen tegenwoordig in blikjes. Ja, dat is beter qua UV, heb ik begrepen. Ja, en ook qua meluf, geloof ik. Oh. Blikjes kan je beter recyclen, toch? Ik ga even ja, over de microfoon ja. poetsen, want er zit een beetje bier op mijn microfoon. Is dat, is, is dat hoe jullie kinderen het noemen tegenwoordig? Ik ga even mijn microfoon poetsen. <tus> Ah, kort. Ik dacht dat we een niveau-podcast maken. Ja, helaas. Jammer. Langs hebben we bezig, drie minuten? Ja. Maar als je de lat laag legt, is het niet zo moeilijk ja, om jezelf wel... te overstijgen natuurlijk. Is wel zo. Die mag op tegeltje. Hm. Zo. Um, ja, ik heb geen mooi bruisend iets, want hij bruist niet zo. Nou. Oh. Ja, misschien hoor je het een klein beetje. Ik kan het door mijn oordopjes wel horen, maar. Heel klein beetje, Horken. Ja. En jij dan? Maar hoe... Ja, dat is belangrijk, hè? Dat gaat hij? Nice. Ja. Um, ik heb geen glas. Oké, okay, want? Het zit al in glas. <laughs> Goed voor het, my <laughs> Cheers, jongen. Cheers. Zo, nou, dan kunnen we beginnen. Bouksmit, hoe gaat het met jou als mens? Sorry, ik ben maar. nog even mijn bier aan het kouwen. <laughs> Zo. Goedemorgen. Hoe smaakt die? Dat is ook wel belangrijk. Nou, ik zit hier na vol. <laughs> um, nee, hij is best lekker. Um, ja, dus echt een stout. Dus wat bitterder. En ook wat ja. voller mondgevoel. Um, echt een koffie nasmaak. Um, oh, ja. Ik, uh, ik vind hem wel lekker. Maar maar één. Nee. Ja. Eentje, ja precies, Dus <lacht> is geen doordrinkbiertje. Het is geen doordrinkbiertje, nee. Ja, ik heb, ik heb niet zoveel tekst over die Amstelrader, wat, wat een rader doet, doorslessen. Gris, ja. citroentje. Nee. Ja, hoeft ook niet, iedereen kent, kent het. het. Precies. Bauke, hoe gaat het met jou als mens? Uh, gaat hartstikke goed. Uh, ja. Ik heb uh, een leuke nieuwe baan, had ik uh, hey. vorige keer volgens ja. mij ook al uh, over verteld. Ja. Maar nu echt volle bak begonnen. Uh, ja, vorige keer had je inval, uh, invalbeurt al soort yeah. pre, uh, ja. pre uh, werk um, ja. en nu is mijn baas ook terug en uh, ja we doen gewoon hele leuke operaties uh, ik mag heel veel uh, yeah, doen meehelpen um, ik word gewaardeerd. Uh, leuke mensen leuk team um, nice ja yeah. Eerste baas die ik heb meegemaakt, die tegen me zegt... hou je uren wel bij, want ik wil niet dat ik je te weinig betaal. Hij was niet bang dat... dat hij me te veel zou betalen... maar juist dat hij te weinig betaalt. Ja, nee, maar dat is toch slim. Want dan weet hij ook gewoon dat hij jou tevreden houdt. En nou, ja. op lange termijn weet het dan veel beter. Ja, daarom. Nice man. Dus uh, eentje die lange termijnvisie heeft. Dus daar uh, ja, ben ik wel blij fijn. mee. Fijn. En hoe gaat het met cool. jou? Ja, lekker. Ik ben net terug van vakantie. Vakantie. Ik ben twee weken naar Italië geweest met de voiture. Oké, okay, lekker. Ja, uh, ja, was echt top. Met Stef? Met Stef en met, met Maaike. We uh, ja. waren met de auto uh, eerst naar het uh, ja, voorstadje van Turijn eigenlijk. Oké. Okay. Dan zaten we in een Airbnb in, een, uh, in de kelder van een uh, Italiaans gezin. Oh. Waarvan je denkt, oh lekker fris. Ik viel een beetje tegen, was een beetje muffig, maar oké. Okay. Ze okay. we hadden wel een zwembad in de tuin waar we gewoon gebruik van mochten maken. Maar was het, uh, was het warm of was het muff? Het was muff, vooral. Was, qua temperatuur viel het wel mee. Ja. Yeah. Maar het was inderdaad... Uh, ja, het was een beetje... Een beetje ja, ook... Je, je denkt een de kelder lekker koel. Maar het kan ook wel een beetje... Zo'n zo schimmel... Uh, ja, dat is het dan niet. Maar wel, wel die... die Volgens mij snap je wat ik bedoel. Dus ja, een beetje een muf. Ik kan het niet anders omschrijven. Muffig. Okay. Uh, maar goed, toen hebben we een ventilator gekregen om weg te zetten. Toen ging het eigenlijk wel prima. En oh, dat ja, was heel gezellig. We zijn uh, een dagje aan het terrein geweest. En, uh, nou, gewoon een beetje daar rondge rondgecrossed. Lekker. Echt, uh, prima. En toen hebben we een weekje uh, in een villa in het zuiden van Toscane gezeten. Met uh, een hele grote vriendengroep. We waren met 17 volwassenen en 11 kinderen. Oh ja, dat had je verteld. Ja. ja. Oh man. Fucking awesome. Ja, Lekker. dat was echt... Uh, We kwamen daar zeg maar aanrijden, zo één voor één, op die zaterdag dat we dan in mochten checken. En ik dacht echt, dit is echt het begin van zo'n, nou ja, Italiaanse, goede Italiaanse filmhuisfilm, weet je wel. Dat is allemaal gezinnen komen dan één voor één aan in zo'n villa. Yeah. Uh, zo'n zo laantje met van die cipressen aan de zijkant. Uh, ze hebben een privé uh, Het is allemaal lekker weer, weet je wel. Uh, allemaal jonge kinderen. Ik zei, er kunnen twee dingen gaan gebeuren deze week. Yeah. Of we worden allemaal vermoord, één voor Ja. Yeah. Of we gaan stiekem allemaal met elkaar vreemd. Ik, uh, Dat, ik wou ja. net gaan zeggen, van, uh, de, de, de, de, de, de meeste horrorfilms beginnen ook zo. hè Met zo'n ja. zo'n fout huis en allemaal gezinnen. En... Precies, ja. Uh, geen twee is gebeurd trouwens. We leven allemaal nog en uh, voor zover ik weet, is er geen overspel gepleegd. Oké, okay. mooi. Uh, Goed zo. Ja. Ja, en dat was, was ook heel chill. We hadden dus inderdaad uh, nou, met z'n allen een zwembadje, was echt een zwembad zeg maar, een <laughs> flinke jongen. Lekker. Uh, en dat was, uh, ja, was heerlijk, je, overdag kon je lekker met, met de kinderen spelen en dan ging je of, uh, of een beetje je, je eigen gang en dan ging je een stadje bezoeken of, uh, of je bleef gewoon lekker bij het zwembad hangen. Iedereen deed een beetje zijn eigen ding zeg maar, dat was ook wel lekker. Het was niet dat je de hele tijd verplicht was om met elkaar op, op, op bal te gaan. En dan uh, s avonds als de kinderen op bed lagen, dan uh, trokken we een biertje over. Dan gingen we nog <laughs> toch even in het zwembad hangen. Lekker. Ja, dat is echt ideaal. Ja. Ik, heb, uh, ik, heb, nou, ik zal gewoon een beetje op het trapje van het zwembad zitten. Koffietje, daarna een biertje, whiskytje, een uh, appelsprietje. Heb ik ook nog op. Serieus? Ja, Rens protest, is daar protest. ook helemaal uh, fan van. maar. Dat is lekker, man. Pittetje erin. Lekker. Yeah. Ja. Ja? Yeah. Je hebt een, een wijfdrankje. Nou, nou, niet zozeer. Ik ben niet vies van een wijfendrankje, maar ik heb Nee, het doet gewoon niet zoveel voor mij. Oh. Nee. Nee. Maakt niet uit. Ja, nee, maar dat was dus, uh, ja, was mijn vakantie. En toen uh, in twee dagen terug naar huis rijden, wat, uh, wat wel ambitieus was, maar wel, uh, wel goed ging. Mooi. Wel met, uh, met het uh, brandstoflampje uh, aan door de Goddartunnel. Ups. Het scheelt dat wij een, een hybride auto hebben, dus dat we gewoon daarna alleen maar bergen af ja De batterij opladend. Tot is het pompstation. Nou, zo, zo erg was het niet. Er wel echt maar wel ruimte. Het is wel... Uh, ja het de, is niet, Dat, dat lampje gaat zit je even zo van... Oh. Oeh. Ja. ja. <laughs> en dan is het nog 15 kilometer. Ik had volgens mij nog voor 80 kilometer in de tank of zo. Maar ja. Ja, maar toch. toch wel, uh, ja, ja, je, wil niet, je wil niet die grens gaan testen. Ja, nee. als, je, als je met z'n tweeën bent wel. Maar met een kind ja. erin en zo. Nou, ook niet hoor. Als je nog zeg maar... Twee uur moet naar je, je overnachtingslocatie. En, uh... Ja, ook niet. Als je net al nee. best wel een stuk gereden hebt. en zo. Ja. Ja. ja. Maar goed, de vakantie was dus heel vet. Ik ben uh, herladen. Helemaal fris. Zo fris als dit biertje. Ik kan hem helemaal tegenaan. Mooi. En nu? En nu? Uh, Excuseer rectificaties. Ik heb besloten... Ja? ...over mijn hart te strijken... Oké. Okay. ...en domienverschuren met rust te laten. Nou. Met name omdat ik niet meer weet waarom ik boos op hem was. <laughs> ik weet het ook niet meer. Het is <laughs> te lang geleden. Ik denk niet dat ze ooit nog gaan komen. Bij deze Man Man Man de podcast, we vergeven jullie. We vergeven jullie. Het spijt me dat we er zo lang over door zijn gegaan. En we hebben geen idee meer waarvoor we jullie vergeven. Nee. Maar jullie zijn ja. vergeven. De situatie zoals het nu is met het, uh, met het huidige uh, Switch team. Ja, is er uh, iets veranderd. Er is niks veranderd. We hebben een teamweekend gehad. Oké. Okay. Ja. We zaten in een, uh, in een, uh, een uh, huisje, twee huisjes eigenlijk, in, uh, in, op een... Uh, Park? Ja, een camping. die oh, je, camping. M, Ja, waar uh, menig uh, crimineel ook uh, probeerde te onderduiken voor uh, dubieuze praktijken, denk ik. dat is <lacht> Een beetje een dodgy camping. Ja, ik weet het. Het was gewoon een beetje dat je denkt, hier zitten allemaal gasten die gewoon... Even twee maanden even uit de picture willen blijven en dan maar gewoon even hier in een uh, een gaan zitten, weet je? je zo'n soort. Uh, oh, zoiets. Ja, ja. Het was ook. Uh, we moesten allemaal 300 euro betalen van tevoren. Oké. Okay. Vonden we al wel, wel veel, maar ik dacht, nee, het zal wel. En toen achteraf bleek dat uh, vooral borg te zijn, want het was nog een huisje wat nogal alles uh, gesloopt werd door alle handen uh, <laughs> voetbalteams en, uh... hoeveel, hoeveel borg <laughs> zat erop dan? ja nou ja uh, uh, uh, 150 euro, de man euro man of zo so. so. ja, ja echt, echt veel zo ja ja en toen kregen we dat de... oh, sorry ja ja um, een man of kregen uh, man of elf waren we ja oké okay. met de trainers met één trainer ja. Joost was erbij ja en Maarten niet oké okay. ja en uh, Tim ook niet Maarten was uh, Maarten speelde was niet en uh, Tim was er ook niet mm -hmm. dus uh, nou was, uh, was gezellig we hebben ge mixed. lekker Ja, was... gbmx of gemountainbiked? Nee, gbmx Echt op zo'n kinderfietsje. Nice. We hebben een cursus gehad. Trucjes echt met Ja, het begon echt met... Nou ja, we gaan nu een stukje met losse armen rijden. En een keertje op je zadel staan. je denkt, oké, nou ja, doe het maar. En dan zei hij, straks gaan we trouwens hier in die grote bak met schuimrubberen kussens salto's maken. Ja, right. Maar uiteindelijk hebben we... Nou, we hebben geen salto's gemaakt. Maar we zijn wel uiteindelijk allemaal in die bak geëindigd door... Uh, Fucking nice. door een uh, Ja, ja. Dus dat was wel vet. En ja, heeft ja, iemand de, een salto geprobeerd, of niet? Um, Pelle kwam het vest, geloof ik. Die, uh, die kwam... Uh, die tot, heeft zomaar, hem ingezet. Ja, die kwam... Zomaar, is dat 180 graden? Nee? Ja, 180, 180 graden. 180 met zijn fiets... Ja. ja. <laughs> met zijn fiets de lucht in. Nice. Ja. Wat was ja, het was echt vet. En uh, we hebben ook gelacrossed. Lacrosse... Uh, vet. De workshop, ja. Was, ik vond ik best leuk om te doen. Ja. Ik was alleen net iets te fanatiek en ik hield die, dat netje met die bal net iets te dicht bij mijn oog. En toen besloot Remco om mij uh, in mijn gezicht te slaan. <laughs> dus ik heb nog een week daarna een blauwe <laughs> oog Oeps. <laughs> ja. Ja, het, ook wel weer mannelijk of zo. Lacrosse blessure ik, ik weet niet of dat heel mannelijk is, maar... Weet ik ook niet. Uh, uh. <laughs> ja, volgens mij is het wel een serieuze sport, de lacrosse. Ja, is het ook wel, maar misschien meer een kakker of zo. Ja, ja, volgens mij is het alleen maar vet als je op een American High School zit. Dat, is, dat wordt het wel serieus genomen. Vol, volgens mij moet je bij lacrosse minstens twee kraagjes hebben. Oh ja, ja, dat zal wel. Weet ja. je niet in de war met polo op zo'n paard? Nee, nee, nee, nee, nee. lacrosse. Dat is best wel volgens mij uh, studenten uh, Amerika sport beetje. Ja, Inderiter. precies, ja. Beetje, ja, het, ja. ja. Ik wil je even, ja. Ja, ik weet het ook ja, niet. Maar het nee, maar was in ieder geval vet om te doen. Ja, cool. We, qua regels doen we een beetje op, um, op korfbal. Je hebt dus zeg maar een aanvallende helft en een verdedigende helft. Oké. Okay. Ja. Maar je mag wel gewoon schieten als je wordt verdedigd. Niet bij het korfbal het suffen. dat iemand met zijn en hand zo niet goed, <laughs> goed voor je maakt dat je dan opeens niet meer op, de, op het netje mag schieten. Fuck al Ik wist niet eens dat dat zo was. Dus dat is de regel, ja. Oké, oké. van gym. Nee. Yeah? Yeah. Dus nou ja, de ver... Team Spirit zit erin. Ja. Mooi. Uh, verder is het nog geen, uh, die... geen, uh, geen nieuws. Hebben jullie daar ook um, één of twee biertjes gedronken? De, de, ja, één, twee uh, ook. De ja. uh, mm -hmm. derde zat er ook in. Ja. Mm. We wel, wilden nog op, uh, op zaterdagavond naar de bar in, uh, in Amersfoort. Want zo ver weg zaten we niet van, uh, van mijn heilige huidige huis. Um, maar de taxi die kwam niet. Althans, die kwam veel veel en veel te laat. En toen was het eigenlijk niet meer de moeite om naar Amersfoort te gaan. Toen waren jullie allemaal te ver heen om. Uh... Nou ja, toen was het. Zeg maar, de, de alles sluit in Amersfoort om twee uur. Yeah. En het was zeg maar half twaalf toen die taxi kwam opdagen. En toen was het nog een half uur rijden of zo. Oké, okay, maar hoe laat had de taxi de... beloofd dat hij er was dan? Uh, half elf of zo? Of, uh, okay. Tien uur kwart of tien en ja, zoiets. Dus het was echt, ja, het is echt absurd. Dat is wel echt. Ik heb ook echt. Uh, uh... Uh, ja. Johnny had het geregeld, ik kon niks aan doen. Het was gewoon een goed, goed, goed aangeschreven taxi. Maar die hebben we daarna nog wel even uh, ja, een telefoontje is goed gegeven. <laughs> goed uh, de, de les gelezen van uh, zoek het me lekker uit. Ik kreeg hij nog een telefoontje. Ja, ik sta klaar. Ik zei, ja, ga maar weer weg. Het hoeft niet meer. <laughs> ja. En wat zei hij toen? Nou, ja, begreep het wel. Ja. Ik zei, ja gast, je bent anderhalf uur, anderhalf uur later dan, uh, dan gepland. Uh, het is echt niet meer nodig. Zo, oké. Okay. En toen is hij weer weg. Zo, prima. Oh, okay. dus ik denk dat het probleem ergens een beetje bij, uh, bij de planning zat, zeg maar. Ja. Snap ik. Ja. Oeh, ik heb nog wel dingetjes om te vertellen. Ja, nou, ik reed dus op de, op de ja. terugweg, ja. kwamen we bij Nijmegen uh, het land binnen. Ja. Ik heb nog braaf naar jou een foto gestuurd, afslag Heumen. Ja. Maar ik zag ook afslag Malden. Toen dacht ik, Malden, waar ken ik dat ook weer van? feest. Oh, ja, ja, maar ik dacht ook, VV Malden? De, de, de, uh, ja, ja, ja uh, ik heb ze nog niet Maak ik nu een bruggetje die er niet is? Nee, het bruggetje is er nog niet. Nee, nee, nee. Oh shit. Nee, nee, sorry. sorry. Nou, nou, Volgende keer dan mag er. jij gewoon je nieuws vertellen. Nee, ik um, ben dus ook um, op vakantie geweest. Dat heb oh, ja. ik nog niet verteld. Nee. Uh, naar Duitsland een weekje. En we zijn naar uh, het Zwartswald gegaan. Zwartswald? Heb je ook kerstarten gegeten? Uh, jazeker, ja. Dat dacht ik, ja. Vind ik nog steeds mee, maar eh, het, het moet yeah. als je daar bent. <laughs> je moet hè, ja. Ja. je komt, ontkomt er niet aan. Ja. Um, en daar een weekje in een hotel gezeten um, in een uh, stadje wat niet zo uh, heel heftig toeristisch was. Lekker. En vanuit daar een beetje over ondertoe gegaan. Was wel leuk. Nice. En, uh, ja. ja, dat. Oké, okay, ja. En even kijken. Daarna was de week van de Vierdaagse. Oh, ja tuurlijk, ja en dat had ik nog nooit meegemaakt uh, en dat kan ik bij deze zeggen uh, dat is wel echt een feestje dat uh, ja dat is een next level feestje ja. En, ja, dat, ja dat weet ik ja heb je dat wel eens meegemaakt of? Nou ja, half mijn, uh, mijn ouders zitten bij een, een carnavalsband zaten ja. Zit, ja. en die hebben toen een paar keer uh, meegedaan op de laatste dag dan lopen ze zeg maar de laatste kilometer lopen ze mee ja Ja, en ja, toen vet. was ik ook bij als een soort van begeleider-achtig. Nou ja, ik had gewoon een jasje aan van die club... zodat ik ook een beetje langs de kant kon staan... en uh, kon kijken of er niks aan de hand was. Ik weet niet, ik was er gewoon bij. En dan werden we overal weer naar binnen gehaald... en dan kregen we daar gratis bier. En het was echt... Uh, het was wel, maar dat is overdag. Ja. En s'avonds schijnt het helemaal gek huis te zijn. Ja, het, um, het is dus... Uh, ja, voor de mensen die het niet kennen... het is echt een volle week feest. Je begint, op zaterdag ja. beginnen die feesten... He, en pas op uh, dinsdag wordt er gelopen. Uh, ja. Dus je hebt zaterdag, zondag, uh, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Gewoon volle bakfeest. Um, wow. En je denkt van, nou, dat is een uh, evenemententerreintje ergens in de stad. <laughs> nee, dat is de fucking nee. hele stad. staat vol met podia, met uh, muziek, ja. live muziek, uh, stampmuziek. Um, je, je hebt in uh, bepaalde parken heb je voor de hardstyle fans heb je, heb je dingen, um, andere podia met trance, uh, um, live muziek dus, uh, echt best awesome. Op zo'n ja. schaal heb ik dat nog nooit meegemaakt en het fijne is dus ook, de sfeer is echt lijp chill. Ja. Hè, een, beetje, een beetje carnaval, iedereen is, iedereen is elkaars vriend, mm -hmm. um, maar dan met goede muziek. Oh, pas op hè, pas op. En, en waarschijnlijk ook beter bier. <laughs> um, ja, dat is maar net waar je bent. Maar Ja, ja. Okay. ja hangt er een beetje vanaf. Ja. Um, maar ik vond het dus wel leuk en ik kan het van harte aanraden. Um, en ik moet wel zeggen, uh, de localo's raden eigenlijk iedereen af om dan op vrijdag te komen. Op vrijdag komen Zo? de meeste externe, uh, dus uh, oh, ja. iedereen uit het land, die heeft dan de hele dag gewerkt en die komt dan... Ja, laten we ja. nog even naar de Vierdaagse feesten gaan. Dat is, dat is de carnaval zaterdag in Breda. Dat ja. is ook alleen maar Rotterdammers die niet weten. Ja, ja en dan, uh, dan krijg je dus een heel ander sfeertje. Het is druk. Het, uh, de mensen zijn geïrriteerd of heel erg bezopen, omdat ze eerst nog de laatste etappen van de Vierdaagse hebben gelopen en daarna volgegoten oh, ja. worden met bier. Um, ja, het, het, uh, ja, de rest uh, was, uh, was leuker. En wat heb jij gedaan? Waar, waar ben je geweest? Ik ben op zondag de stad in geweest. Toen hebben we het vuurwerk gekeken, want er, uh, er was uh, een professionele vuurwerkshow. vonden we wel Tuurlijk. vet. Uh, ook een bandje gekeken toen, was ook wel vet. Ik weet even niet meer hoe het bandje heette, maar ik kon het wel waarderen. Um, toen ben ik op, op dinsdag zijn we volgens mij nog even terug geweest. Um, net even een paar biertjes te veel. En toen op donderdag terug uh, in de avond... Uh, toen ook een vriend van ons meegenomen en toen zijn we even goed gaan doorzakken. En tegen half drie zijn we afgezet door een, een taxichauffeur om een rit naar huis uh, <laughs> te krijgen. Want iedereen wil een rit naar huis en ze willen een korte rit naar huis, niet naar fucking heumen. Uh, ja, ze we maar, letterlijk en figuurlijk afgezet. Uh, letterlijk en figuurlijk, ja. ja, ja. dus uh, Nee, dat was, uh, zo normaal, normaal kost zo'n rit uh, 40, 45 euro of zo. Nog steeds ja. best wel veel, vind ik al een nou, beetje ja. afgezet. Maar uh, hij zei, uh, ja, 60 euro. Oké, okay. ja. ja, we hebben niet echt een andere optie als een... 50 ja. ja. prima. Dus dat hebben we gewoon gedaan. Ja, ja. accepteren. Je accepteren. bent ook niet in, het, in, een, in een staat waar je denkt, ik ga hier heel lang uh, Ik ga omgaan. niet, uh, nee, niet lopen, <laughs> lopen onderhandelen, want dan, dan reed hij gewoon door. Er waren veel meer ja, mensen precies. die uh, naar Kom. huis houden. En op vrijdag heb ik bij, uh, want dat is heel grappig, ik uh, werk op de Via Gladiola, dus de Sint-Anna-straat. Ja. En dat is, uh, ik denk, uh, nou ja, als ik hard gooi met een, uh, met een steen, dan uh, raak ik het podium uh, van, uh, mm -hmm. uh, van de finish, zeg maar. Ja. En mijn baas had me uitgenodigd om te komen kijken. Dus uh, we hebben bij hem in de huiskamer lekker vanaf, uh, vanaf het balkon uh, gekeken naar de... Intocht van de. Nice. lopers. ja, leuk is dat. Het is echt vet. Dat is heel vet. Dat is echt een echt ja. goede sfeer, ja. Ja, een ja. heel goede sfeer. Het ja. is ook zo mooi dat ze allemaal wildeprimeerde mensen, maar, de lopers aanmoedigen. Kom op, je bent erbij, daar. weet je wel. Ja. ja, en nou, uh, je, was je ze... kent die mensen niet. Nee. Maar het is wel vet. was ook zo'n studentenhuis en dat ging voor de laatste lopers, ze, stonden ze allemaal op de route, gingen ze zo. En een soort wave dat ze er. Nee, goed. Uh, tussendoor ja. konden lopen en zo. Nee, nee. Oh ja, ja, best wel vet. Ja, ja en, dat, en dat van die studentenhuis die allemaal gewoon een bank bankstel op de stoep hebben staan. En, ja. Uh, ja, die, die ja. hele twee weken van tevoren, ik wist niet wat ik zag, maar die hele weg staat dus gewoon vol met banken. Ja, ja. dat Fucking hey. Ja. Nou, dat. Dus uh, ja, tof. ik kan het iedereen aanraden. Volgend jaar gewoon lekker even langskomen, dan uh, pit je ja. maar bij mij. Uh, Is goed. kijk wat we met Stef doen. Ja, ja, top. Die uh, plakken achter bank. Ja, nee, ik weet het goed. Uh, ik zet even een draaiboek te kijken. Bier van de ja. week hebben we al. Hebben we. Komen we bij ons nieuwe item bouwen? Nieuwe item. Ja, het is jouw beurt. Oké. Okay. <laughs> ik weet het niet meer. De opwarm het opwarmlijstje. Oh, Het opwarmlijstje. <laughs> um, ja, ja, ik heb wel een goede. Ja, ja, ja? Ik moet alleen even kijken. Ik ga even naar Spotify. Um... Ik kan al even vertellen wat er tot nu toe in staat. Ja? Eén nummer heb ik vorige week heb ik dat, of de vorige keer heb ik dat uh, toegevoegd mm -hmm. van het album Sinner van de artiest Drowning Pool Bodies. <laughs> En dat is uh, ja, niet nice. heel subtiel. Okay. Uh, maar dat is ook precies, precies het genre wat we, hè, wat we zoeken. En als jij een uh, idee hebt om, uh, om toe te voegen aan onze playlist... dan uh, kan je dat doen. Dan uh, kun je een mailtje sturen naar... chroniekvandekampioenschap.gmail.com En als je de lijst wil zien... die nu nog steeds maar uh, uit één nummer bestaat... maar straks er twee... dan ja. kan je kijken op tinyurl.com opwarmlijst. Ja, ik heb mijn uh, nummer inmiddels ook gevonden... Het nummer heet A Blues Malfunction van Beat Fatigue. Um, dat is een nummer van een Nederlandse artiest. Uh, ja. Volgens mij woont hij ergens in Amsterdam. En die maakt gewoon hele lekkere, hij noemt het zelf uh, Glitch Funk. Glitch Funk? Ja, en het is gewoon een beetje bluesy met een hele dikke beat erin. Uh, Oké. Okay. Ja, ik vind het wel heel lekker. Ik voeg hem As We Speak toe aan het Kroniek van de kopjes Oh, je Op. hebt hem al gevonden. Klik. Ja. Mooi. A Blues Malfunction met een K, mocht je het zoeken. Yes. Malfunction van Beat Fatigue. Maar hij staat dus ook in het lijstje, dus uh, kijk op uh, tinyurl.com opwarmlijst Check. Check. Bouke, waar waren we gebleven? Uh, de aflevering die we nu gaan luisteren klinkt een beetje als een uh, soort van zomergasten. Ik wil je nu graag meenemen naar het uh, volgende fragment. Ja. Yeah. Well. Uh, het is namelijk uh, seizoen 3 aflevering 5. Yes. Uh, die is opgenomen op uh, 7 november 2020. Mm -hmm. uh, Bouke heeft een baan. Gebruik heeft een baan. Ja. En Koert is vader, dat is een beetje waar we gebleven waren. Ja, en inmiddels heb ik al een nieuwe baan. Ja. <laughs> en is Koert al een tijdje vader? Ja, precies, ja, hij wordt bijna twee. Oh ja. En uh, nou, 7 november, volgens mij is dat een beetje de aankondiging van de tweede lockdown. Of de eerste lockdown. Uh, even denken. Of de tweede lockdown. De tweede lockdown, dan tweede lockdown denk ik. Want, ja, uh, want dat hebben we al augustus gespeeld in september en oktober. Uh, ja. En dat was de eerste. Ja, Toch precies, mochten dus toen kwam de tweede, ja. de tweede lockdown en ja, tot, uh, tot en met februari of zo uit mijn hoofd. Ja, want met oud en nieuw mochten we niks. Nee, klopt, Dat ja. is heel leuk. Ja. ja. Nou ja, ik zou zeggen, veel plezier met um, seizoen 3, aflevering 5. Geniet ervan. Geniet ervan. Beter laat dan nooit. Precies, ja. Hebben we hebben daarna nog, uh, nog eentje liggen op de blank. Die is voor de volgende keer. Inderdaad. Ja. En uh, daarna gaan we weer gewoon door met uh, het analyseren van voornamelijk uh, Koerts team. En uh, ja. hopelijk mijn team ook, als ik dan een team heb. Oh ja, nou dat zou heel tof zijn. Ja. Wil je uh, merchandise kopen, kan op uh, klerenvandekeizer.nl. Met e-lange i of korte JZ. <laughs> Wil je met ons in contact komen, kan ook. Uh, via uh, Dingen. Ja, ik heb een draaiboek, daar bouw ik het duidelijk niet. Nee. Ik kan twitteren naar het of mail naar... Dingen. Chroniek van een kampioenschap at gmail.com Precies die. Of kijk gewoon op chroniek Ja. Veel plezier met seizoen 3 aflevering 5 En tot op... Het kampioenschapsfeest You. You. Zo, smoepel, hè? Tering. <laughs> Iedere sport competitie heeft zijn eigen podcast. Uh, en een belangrijkste ook. al tweede klasse en regio-west. Of wat er doorgaat. En wij kunnen dit seizoen nog gewoon kampioen worden. Dit is seizoen 3, Aflevering vijf van de Kroniek van een Kampioenschap. Met Bouke Smit. En Koer de Keizer. Yes. Um, Bouke? Ja? Hoe gaat het met jou als mens? Met mij als mens? Um, ik heb de Roni's gehad. Je hebt de, de Rona, ja. De Rona. Vertel me er alles over. Hoe, hoe kwam je eraan? Dat, is, uh, dat blijft nog een raadsel. Uh, ik ben uh, in allerlei um, restaurants geweest en dat soort dingen. Want ik was een weekje naar Drenthe geweest. Ah ja. En verder in mijn omgeving heeft niemand een positieve test of een, uh, er last van gehad. Dus ik denk dat ik het gewoon random ergens opgelopen heb. Kut, ja, best wel. En uh, nou ja, ik, had een, uh, ik heb wel eens dat ik wat hoest doordat ik uh, wat hooikoorts heb of wat gevoelig ben. Ja. Dus uh, op die dag besloten van nou, ik blijf gewoon even binnen. Ik kijk even wat een pilletje tegen hooikoorts doet. En als dat niet werkt, dan ga ik me laten testen. Want ik, had een, uh, mm -hmm. ik was flink aan het hoesten. En toen de test besteld en de volgende dag had ik ook uh, koorts erbij en hoofdpijn. En gewoon niet lekker... Een beetje benauwd. Oh ja, het is besteld als in uh, je ging erheen. Ja, de, de, de, de, de, de, de thuis had. Ja, ja de, het duurt een dag of vier voordat je een uh, test hebt. Ja. Dus dan moet je even binnen blijven. Maar goed, uh, uh, in die tijd gaat je ziektebeeld wel verder. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, op uh, zondag getest nadat ik op woensdag de test heb aangevraagd. Dus dat duurde best lang. Ja. Maar op maandag werd ik uh, gewoon keurig gebeld. En als je gebeld wordt, dan weet je eigenlijk al van oh, ja. fout de boel. Eigenlijk is het hetzelfde als bij uh, je examen uh, ja. van middelbare school. Ja, als je gebeld nee, je wordt, heb je, een, heb je een probleem. Um, dus uh, ja, toen uurtje uh, aan de lijn hangen met iemand van de GGD... om uh, ja, wat, wat dingen op papier te zetten... zodat zij iets meer bron konden onderzoeken en dat soort dingen. Oh, ja. En wat we dan moesten doen... Want uh, mijn vriendin had het nog niet. Oh. Dus, uh, dus ben jij in privé-quarantaine gegaan? Ja, en in, uh, in thuisisolatie. Uh, ja, dus ik, uh, in je muziekkamer? Ja, ik was in mijn muziekkamer. Uh, ik, ik ging alleen maar boven naar de wc. En uh, ik heb op zolder geleefd, waar we gelukkig ook nog een matras hadden liggen. Oh, jezus. Ja. En zo hebben we eigenlijk uh, twee weken, want ik heb heel lang een hoesje gehouden, uh, uh, hebben we... ...apart van elkaar toch samengeleefd. Wauw. Echt ongezellig. Ja, het is echt uh, ja, heel kut. En hoe deed het dan met eten? Uh, zij kookte en dan uh, kwam ik het uh, ophalen of... Uh, uh, ja, ...zij bracht het uh, naar boven met een mondkapje, alles erop en eraan, afstand houden. Oh, maar ze heeft het niet gekregen. Dus, uh, oh, nice. Hey, en, uh, hoe, hoe, hoe serieus waren jouw uh, symptomen dan? Nou, het viel in het begin wel mee. Ik heb een kleine. Het blijft een beetje lang hangen. En je kan een beetje terugvallen. Nou, dat heb ik gehad. In het begin had ik echt. Ja, ik was gewoon even. Ja, grieperig. Ik vind het kut om het te vergelijken met een griepje. Maar zo voelde het voor mij wel echt. Gewoon een beetje lamlendig. Uh, niet lekker uh, dat gevoel wat je hebt als je koorts hebt, weet je wel, dat je een beetje ja. zweterig, ene moment een beetje koud, het andere moment. Ik had van die hele moeie benen als ik uh, koorts heb, van die, weet je, alsof, ja. ik, alsof ik ik weet niet hoe lang heb uh, lopen water trappelen of zo, je, van die hele groeiende ja. bovenbeen. Ja. Uh, ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik ik ben gelukkig niet zo ziek geweest dat ik uh, echt op bed uh, moest gaan liggen. Ik heb gewoon lekker op de bank gezeten of achter de computer of ah, ja. uh, gewoon. Ah, een beetje basic dingen doen, niet te veel concentratie, want dat was wel uh, vervelend. Ja. ja, want ik heb ook wel van mensen gehoord die ze maar echt gewoon praktisch migraine kregen, dus die echt gewoon weet je wel, niet ook nog even konden Netflix of zo, die werden gewoon echt gek. Ja, nee, dat, dat had ik gelukkig niet. Ik had wel hoofdpijn, maar ik ben uh, het eerste wat ik altijd krijg is hoofdpijn. Oh ja. Bij wat dan ook. Uh, dus ik kan hoofdpijn redelijk goed hebben. Ik heb ook als kind een jaar <laughs> lang hoofdpijn gehad of zo. Dat was ook echt. Oh, Heel. non -stop. Ja, gewoon, uh, gewoon, of in ieder geval heel vaak. Oh, ja. uh, geen idee waar dat aan gelegen heeft. Uh, het was op een gegeven moment over, uh, maar goed, uh, yeah. ja. Dus dat, dus daar kan ik redelijk goed mee omgaan, ook als, uh, als het vrij ernstig is. Maar goed, en, uh, en een beetje, uh, je, de, toen was ik redelijk beter en toen had ik nog een kleine terugval qua benauwdheid. En, en gewoon dat je de trap op loopt en dat je staat te heigen en daar word je ook verschrikkelijk oh, ja. moe van. En uh, het, is, het is echt een aanslag op je longen? Ja, je, ja klopt. Je luchtwegen, ja. Uh, het is nu denk ik een maand geleden of zo. Mm -hmm. En ik heb nu pas zoiets van, hey, uh, ik adem weer zoals ik ademde voor oh, ja. uh, dat ik het heb gehad. Heftig hoor. Mm -hmm. en, uh, en de klassieke uh, smaak en reuk? Uh... Nee, daar vroegen ze van de GGD ook onmiddellijk naar, ik heb helemaal niks gehad. Nee. Oh, dat is wel fijn, dat je in ieder geval nog gewoon... Iets proeft. <laughs> nog ja, dat, dat Renske eten voor je klaar zet dat je dan <laughs> nog niks van mee, mee krijgt ook. Klopt, nou is het wel zo dat ik dus vrij gevoelig ben voor allergieën, dus ruiken doe ik sowieso matig of niet. <laughs> um, maar smaak uh, is altijd gebleven. Ach, gelukkig, dus, uh, en um, bij jou, uh, hoe is het in jouw omgeving qua corona en hoe is het met jou uiteraard? Maar dat is de volgende. Voor ja, mij gaat het heel goed. Ja, nee, als mens bedoel je. Ja, als mens. Ja, ja uh, nee, ik ga wel lekker. Ik heb uh, weer werk. Mooi. Daar we hebben we het de vorige keer nog niet over gehad, denk ik. Het was er nog niet... Uh... Ik, ik, ik denk dat we het misschien wel daarover gehad hebben. Maar vertel het in vertel het ja, kort. Ik ben begonnen bij Checkpoint van de Evangelische Omroep. Yes. Ja, dat is hartstikke leuk. Mooi. Leuke, leuke club mensen. Veel opnamedagen, dat is ook wel fijn. Dus ik uh, uh, ben vaker uh, in de, de loods... Ik wil eigenlijk studio zeggen, maar het is eigenlijk gewoon een loods. Ja, want dat, dat vond jij wel... Uh, ja, jij vindt het kut om thuis te zitten. Uh, nou ja, net als iedereen ongeveer. Nou ja, ik moet zeggen, uh, bij, bij uh, Studio Snugging ging het me goed af eerlijk gezegd. Dat was... Uh, uh, ja, redactiewerk is natuurlijk gewoon vooral researchen en schrijven. Ja. Ja, dat kan je prima thuis doen. Ik vond het niet zo erg. Ik, ik, ik ging, het ging eigenlijk wel goed af. Maar ja, ik merk dat het nu ook wel leuk is dat je weer een beetje onder de mensen komt en, uh, en wat te doen hebt. Mooi. Dus uh, Ja, het is uh, ergens in... Uh, Een geheime locatie. Oeh. <laughs> ik moet niet zeggen waar. Stop. Ja, prima. Als je, als je goed googelt, dan kom je er wel. Op, maar... Tuurlijk. Maar... <laughs> maar het is uh, ergens... Uh, om te komen moet je via een dijk. En uh, vorige week uh, had ik een wat kort nachtje gehad vanwege Stef. Ja, kort nachtje of een kort dagje? Een kort nachtje. Okay. Het was nou, in ieder geval een goed gebroken nacht, zeg maar. Ik werd vaak wakker. Uh, Lekker. Ja. Fijn. Ik was niet helemaal scherp. En uh, ik moet dan zeg maar daar de dijk af. En dat is een soort van... Uh, Haarspelbocht, zeg maar. Dus je, je, je komt aan, en je moet dan rechtsom bijna uh, 180 graden weer, na, weer naar beneden. Ja. Yeah. En ik schatte de, de bochten, althans, nee, ik, ik schatte mijn draaicirkel van mijn auto. Mijn Peugeotje uh, <laughs> een beetje verkeerd in. Het is een best wel kleine auto, maar die heeft dus een draaicirkel van een uh, nou medium grote olifon. Oké, okay, ja. Yeah. Dus ik hing opeens op twee wielen op, <laughs> in, de, in de greppel van de berg. de Ja. <laughs> Gelukkig hebben mijn collega's uh, van Checkpoint uh, heel veel bussen en voorkefdrukken en zo, dus die kwamen mij uh, redden. Oh, fijn. Want uh, je was echt zo ver in de greppel dat, dat jouw auto er niet meer uitkwam. Uh. Nee, ik hing echt op twee wielen. Zeg maar, op, uh, op, op, uh, Links achter en rechts voor waren de, de enige wielen die nog op de grond stonden. Ik, ik zie het gewoon. Dus oh, Je voorwiel was in de greppel en daardoor kwam je achterwiel omhoog, denk ik. Ja, precies. Okay, ja, ja. Ja. Ik, uh, dat is een hele mooie foto gemaakt met mijn collega. het was het namelijk ochtends vroeg. Dus de zon kwam net op. En uh, een collega van mij heeft, uh, heeft echt een vet, vet mooie foto gemaakt. Ik zou die wel even op Twitter gooien. Ja, of uh, bit.ly. Ja, precies. Ja. Uh, ik zit hem ook al in de show notes. Dan kan je, hem, kan je hem zien. Nice. Ja, maar uh, dat is dus heel fijn dat je collega's hebt met een voorkeur. Die je kunnen, kunnen komen redden. Dus, uh, <laughs> ja, in de snap ik al Ja, <laughs> want gewoon aan de achterkant uh, vastmaken en hem weer achteraf uitrekken of zo? Ja, ja. of Uh, ja, we hadden hem uh, twee plekken vastgemaakt. Dus aan de ring uh, rechts voor als een soort van zekering. Hm. En uh, uh, aan, de, aan de wielophanging rechts rechtsachter. Uh, Oké. Okay. Uh, daarmee hebben we hem zeg maar, weer terug, uh, terug de weg opgetrokken. Nice. En ik heb hem gisteren even naar de garage gebracht om de wielen te laten balanceren. Uh, maar er was niks aan. Want die we waren uitbalant? We een gedaan ook. Oké. Okay. Nee, ja, nee, nee het was voor meer voor de zekerheid van uh, stel dat er iets, iets uh, krom getrokken is, dan... Uh, Daar ja. heb ik daar geen last van. Maar het trilde ook niet hoor. Maar ik dacht ik kan geen kwaad om dat te doen. Nee, het kan geen kwaad om daar even iemand naar te laten kijken die het snapt. Nee. Dat, uh... En het is precies bij paar tientjes werk. En dan uh, ben je in ieder geval zeker van je zaak. Daarom. Dus uh, de, nou ja, dat. En met Stef gaat het ook allemaal heel goed verder. Dus uh, ja. dat is ook heel uh, chill. Wat betere nachten nu? Ja, jawel, Het gaat steeds beter hoor. Het is wel uh, ja, blijven gebroken nachten. Ja. Die jongen die wil gewoon zes tot acht keer per dag eten. <laughs> Ongeacht wat <natse> zijn <laughs> ouders willen. ja. ja. Precies. Ja, oké. Okay. En we hebben nog een beetje overproductie, dus hij, wordt ook, hij is ook flink in de maat. Hij is uh, nu twee maanden en 6,4 kilo. Zo. Ja. Voor je baby. Ja, dat is een flinke sloopkogel uh, die je op je arm aan het wiegen bent als je, <laughs> als je hem in slaap probeert te krijgen. Ja, dat, dat uh, is volgens mij zo. Als ouder word je echt redelijk sterk. Ja, ik, ik baal dus dat ik op die stil ligt. Volgens mij heb ik echt een vet goede smasharm nu. Ja, <laughs> ja volgens mij ook als, als ze een beetje, een beetje kleuter worden. Dan ben je ook constant aan het optillen ja. en aan het sjouwen en aan het weet ik veel wat. Ja, Ronald die zei dat er op een gegeven moment een moment komt dat je, zeg maar, dat je het opeens niet meer achterloos op kan, op kan tillen. Dat je dan je, je rug naar de klote ja. Dus je moet wel opblijven leiden. Ja, er komt een moment. Ja, denk het wel. Ja, draaiboek. Ja, draaiboek. Ja, zullen we het hebben over uh, de, de afgelopen wedstrijden? Oh, wacht. Ja, we hebben er nog eentje. Oh, je ja, nog eentje, ja. Die was net voordat uh, de ja. lockdown erop ging. Of gedeeltelijke lockdown, ja. of hoe je het wil noemen. We kunnen in ieder geval vast naar de excuses rectificaties. Excuses? Ja. ja. We hebben nog geen excuses van Man, Man, Man, de podcast. Shit. Oké. Okay. Ja. Vind ik toch kwalijk. Vond. Ik heb nog een excuus. Uh, oh. Ik heb een oh. beetje geschaakt in het... Uh, um, ...afmixen van de laatste aflevering. En daardoor ja. is die uh, flink verlaat. Uh, ja, dus... Uh, ja. Bij deze, sorry. Als deze luistert... Uh, ja, <laughs> ja Als je deze luistert, dan zijn we ondertussen... Uh, de vorige hebben ze ook al geüpload. Ja. Maar daarvoor zat een behoorlijk gat. Ja. ja, klopt. Maar ja, je had ook de Rona. Dus dat, ja, dat, dat verklaart het een beetje. een beetje. Ja, we hebben één wedstrijd gespeeld. Oké, okay, en dat was tegen? Ja. dat was tegen UVV Sphinx, heren één. Oké, okay. UVV Sphinx 2 en 3 geloof ik, die zijn... Of heren 2, heren 3, dat waren niet echt begeesterde tegenstanders? Nee, nee, dit is... Uh, is is begeesterd maar... een goed woord? Ja, yeah? ja. ja Oké, okay. mooi. Uh, en anders rectificeren, we het de volgende keer. Dat ja. is waar. <laughs> ja, en, en ja. hoe is heren 1? Dit, uh, dit is het vlaggenschip van, uh, van UVV Sphinx, uh, Leidse Rijn. Ja. Uh, dat is uh, ja, iets enthousiaster team wel. Mooi. Vooral hun, uh, hun aanvoerder, zeg ik nu met... ja. Zal in ieder geval één gast die nou, om de drie punten bij de scheidsrechter staat te zeiken. Mooi. Of tenminste, ja. dat is wat je als aanvoerder een beetje moet doen soms. Ja, te nou, te nou, deze man die trok het wel. Ja, okay. deze trok het in, het, in het, het extreme. We hebben wat teamgenoten die daar ook op ageren. <laughs> um, mag ik raden? Um, Doe ze gok, ja. Michiel Verhaar. Ja, maar die was niet het ergste. Alex? Ja. Ronald? Die was er een... nee die was wel. Die was er niet? Of er was er wel? Ja, wel. Oké. Okay. Ja, maar dat viel wel mee. Nee, je hebt de, de, de ergste heb je al gehad. Ja? Yeah? Oké. Okay. En uh, zo'n tijdje geleden, wie was nog meer? Volgens mij ging Remco er ook niet zo lekker op. Frits? Vrienden, nee, die houdt meestal zijn... Een... Ja. Ja. Die kan het wel, maar dat is meer omdat ja. het nodig is of zo. Ja, precies. Ja. En ja, ik vind het ook wel grappig. Maar ja, ik, ik heb hem ook niet helemaal ingehouden. Maar ik, uh, nou goed. Je hebt, mooie, ja. je hebt je hebt sportievere momenten gezien. Laat het zo. Is. Ja, zeker, zeker. Ik heb ook wel eens een keertje uh, uh, een hele mooie bal gescoord en dan uh, zeg maar mijn, uh, mijn vinger op mijn lippen gelegd en, en die aanvoerder even aangekeken, weet je wel? Ja. Zoals in. Shhh, shhh. Heerlijk. Ik heb persoonlijk best wel lekker staan ballen. Mooi. Uh, de, ja, de, zeker de eerste twee sets. Toen, uh, toen lukte echt alles. Je hebt ook gewonnen de eerste set. Uh, 25-22, 25-16. Netjes. En toen uh, kwam bij ons een beetje de klat erin. En bij, ja, dan werden ze ook beter. Dat is ook gewoon best wel een goed team hoor. Mm -hmm. En die uh, laatste drie hebben we verloren. Dus ah. uh, 16-25, 11-15. Uh, 25 16-25 en 11-15. Zo. Dat is wel, uh, jullie sloegen wel even om dan. Uh. Ja, nou ja, zij, werden, zij, zij kregen de geest ook. Ze waren, dit was helemaal geen schande. Nee. Ik denk dat dit ook wel een, uh, gewoon een goede uitslag is voor ons. Oké. Okay. Ja, iedereen was wel tevreden ja dat uh... ja. Oh, mooi. ja dit was gewoon uh, ja ik bedoel, uh, en weet je, en het mooie was na aflopen is dan uh, kon die gast ook wel weer om lachen dus het was wel echt het was wel echt ja het is, uh, hij kon het uitzetten moment, uh, net als uh, ja, uh, de meeste de afloop, volleyballers ja, ja. ja precies dat... ik vond weet je wel ik, ik, ik, nou, we hebben het al vaker gehad over psychologische oorlogvoering uh, onder het net hoor um, dat dat erbij hoort en dat het grappig is deze ging net over het randje heen wel dit was, dit was niet leuk meer Ja, dat echt je wedstrijd gewoon dood ligt, omdat je... Ja, hij verneukte echt de, de sfeer in, in, in de zaal. En het was echt, echt naar hem toe, toe, toe te wijzen. Ja, maar had, had, daar, had zijn eigen team daar geen last van? Dan? Die zijn het ondertussen wel gewend, denk ik. Ja. ja. ja. ja. Johan, het heer gesloten van de, de was scheidsrechter. Ja. En die stond prima te fluiten en af en toe een dubieuze bal in ons voordeel. En af en toe een dubieuze bal in hun voordeel. Weet je wel, zo gaat dat. Ja. Yeah. En dan ja, dan ging hij er toch weer echt een enorm punt van maken. Hmm. Ja, ja. ik weet het niet. Ik vond ik, ik, ja, het was net over het randje heen. Het was net vervelend. Ja. Het, het was net zeg maar dat het een... Uh, Beetje stempel op de wedstrijd. Ja, ja, een stempel op de wedstrijd drukte. Oké. Okay. Dus dat is jammer. Dus, maar goed, twee punten. Uh... Ja, twee punten zijn twee punten. Daarmee staan we dus gewoon heel netjes in de middenmoot. Top. <laughs> ja, Is wel zo. Dat was de bedoeling voor het eerste seizoen. Ja, sesen, precies. Uh, ja. Ik bedoel, uh, ik denk dat weer een uh, kampioenschap, dat dat weer een beetje optimistisch is. En ja, ja, dat is... Uh... Ik ben ook bang dat als jullie in de eerste klasse komen, dat jullie dan toch echt wat tegenkomen. Dan <laughs> krijgen we echt wat mossolemiette, <laughs> ja. <laughs> Oké, okay. verder nog bijzondere dingen, nog blessures. Uh... Uh, nee, iedereen is uh, fit gebleven. Ik zit even te kijken. Nee, ja, het was... Ja, ja goed, het was... Uh, um... Eigenlijk al vlak voor de lockdown natuurlijk. Yeah. De tweede lockdown. En ik had wel... weet je, Het was echt heel, heel lekker om weer uh, in de sportal te staan. Maar het voelde wel raar, hoor. Het, is, het blijft wel een beetje... Uh, het, het is sowieso zoals... best bijzonder dat je overal afstand moet houden... behalve in een volleybalveld, want dan mag je ja. eens op elkaar staan. Ja. Ja, en, en uh, weet je, dat, dat ik mijn collega's uh, nu regelmatig zie dat is dan nog een soort van bubbel of zo, maar zo'n hele sporthal vol met, nou ja, je eigen, snap je wat ik bedoel? Yeah. Gevoelsmatig is je eigen vereniging dan nog wel een soort van bubbel, dat vertrouw je dan allemaal wel. Mm -hmm. Maar al die uitspelende teams, ja, yeah. het voelt toch een beetje viezig of zo, toch een beetje yeah. gek. Ja, ik, ik, ik sprak nog even, even de jongens van ook de afgelopen en ik zei ja, eigenlijk is, het, eigenlijk is het onverantwoord. Eigenlijk wel. ja. En uh, nou, mede dat ik zei de dag na een paar dagen daarna werd de, werd de boel weer dicht, dicht gegooid. Ja. Yeah. Dus ja, het was, uh, ja. Want, ja John, dat is ja. We moesten uh, verzamelen op de tribune. De kleedkamers waren alleen voor de uitspelende teams. Mm -hmm. en op de tribune moest je dan allemaal de stickers. Dan moest je dus netjes anderhalf meter afstand houden. En dat de stappenkamer was heel goed. En dan moest je mondkapje op. Dat is allemaal heel logisch. Maar ja, het slaat natuurlijk nergens op als je vervolgens met diezelfde mensen daarna in het veld staat. Ja, klopt. Hetzelfde, uh, John, vanmorgen uh, kwamen uh, Marcus, oom en tante, ook Die kwamen op kamers uh, zitten. Met hun twee kinderen. Dus als één gezin. Mm -hmm. Maar dat mag dus eigenlijk niet. Nee. Want. nou nee, ja, aan de andere kant. Je mag twee volwassenen in huis hebben. Ik ja, maar één van, uh, van de twee is 18. Dus die. Uh, oh, is, die van, ja. Ja. Dat mag niet. Die mag niet bij ons op bezoek eigenlijk. Maar als wij naar hen toe waren geweest. Dan was er niks aan de hand geweest. Ja, dan was het geen probleem geweest. Ja. Ja, maar goed, dat is, dat is sowieso dubbel. Ik had op een gegeven moment... Uh, want ik, ik heb dus heel lang nog een kuchje gehad. Hè, mm -hmm. um, en op een gegeven moment was ik daar wel klaar mee... en had ik zoiets van, ik ga eens even de GGD bellen... wat ik hiermee kan. Hè, ja. Want ik vraag me af... Hoe of, besmettelijk ben ik? Ja, hoe besmettelijk ben ik nog? Nou, daar is dus geen tot weinig informatie over. Dus toen stelde ik voor van... jongens, uh, als ik nou weer een coronatest doe... Hè, en daar komt negatief uit... Dan kan ik gewoon naar buiten, want ze meten hoeveel het ja. coronavirus in je, in je slijmvliezen ja. um, en in je keel. En uh, als dat negatief is, dan zou je, denk ik, niet meer uit moeten scheiden. Nou. Maar die mevrouw zei zo, ja nee, ja, dat, uh, ja, dat is op zich wel een goed idee, maar... Nee, en, nou ja, toen had ze blijkbaar even overlegd. En toen was het van, ja, maar dan, dan begin je weer opnieuw als het positief is. Dus als je dan positief test, dan mag je weer zeven dagen extra in quarantaine. Ja. Um, en je mag sowieso niet naar buiten met een kuchje, want hè, uh, dat mag ja. niet. Ja, en ze willen natuurlijk de, de druk op die teststraten uh, verlichten. Je, ja. Dus als, je, als, ja. als iedereen met een, met een kuchje na vier dagen nog eens komt kijken. Ja. Dan gaat het, ja, dan, ja. Ik snap het wel ergens. Ja, maar het was, ja, het was niet ja. na, na vier dagen. Hè. Het, was, het was ruimte uh, ja, tien dagen, denk ik, nadat ik... Oh ja, toen uh, ja. ja, ik al na Ja, als ik geen symptomen meer had, had ik naar buiten gemogen. Want dat is een, ja. nog iets wat heel bizar is. Um, ik had dus vanaf woensdag ongeveer symptomen. Mm -hmm. En dan rekenen ze vanaf woensdag... Ze beginnen... Je hebt twee dagen voordat je symptomen hebt... gaan ze ervan uit dat je uitscheidt. Ja. En dus houdt het in dat je... zeg maar vanaf die twee dagen ervoor... dan moet je, gaan die tien dagen tellen. Dus als je je corona-uitslag ja. krijgt... Eh, toen ik hem kreeg, dus op maandag... Eh, mocht ik woensdag, mits geen symptomen... mocht ik weer naar buiten. Ja. Ja, ja, ja. Mijn vriendin, omdat ze technisch gezien... nog contact had gehad met mij... Mm -hmm. mocht pas op het moment... Noemen jullie kinderen dat zo tegenwoordig? Uh -huh. <laughs> Mocht zij uh, vanaf uh, die maandag, dat we echt in thuisisolatie gingen, uh, begonnen voor haar die tien dagen te tellen. <laughs> ja. Dus zij moest veel langer in quarantaine. Ik, ik had die woensdag weer naar buiten gemogen als, uh, als ik geen symptomen had. En zij had dan nog zeven dagen binnen moeten blijven. Ja, ja ik snap dat het, wel, ja, het dat het is lastig is om maatwerk te maken. Maar er zitten zoveel rare... Rare ja, nee, ja. Ja... Maar dit was op zich wel weer te, ja, te begrijpen. Maar ik, ik vond de... Ja, we, we weten eigenlijk niet of je, of je besmettelijk bent. Dat, ja, dat vind ik een beetje ja. jammer. Dat er nog niet zoveel data over beschikbaar is. Hey, en jij bent natuurlijk uh, dierenarts. Correct. Of nou ja, uh, op het moment eventjes nog niet. Ja, volgende week hopelijk weer. Dus. Ja. Dus dus ik het een, een, uh, ja, uh, dat zou, uh, zou rond moeten komen dat, uh, Er is een contract onderweg En ik kan hopelijk volgende week uh, aan het werk Wees dit wel? Uh, ja Welke, welke praktijk? Uh, Dierarts Arnhem dat, uh, CVS Arnhem. Dierarts Arnhem nee, Ik vraag het om uh, Weet jij of Dat was op een gegeven moment de vraag Dat katten ook corona kunnen Ja, dat, uh, dat kan Uh, DierartsArnhem.nl kan je kijken. Ja, goed, ja, kijk ja, katten, katten kunnen, kunnen het krijgen. Het is, uh, het is aangetoond. Uh, volgens mij is dat tot nu toe nog altijd. Ik heb me er niet heel diep op ingelezen, dus neem dit alsjeblieft niet aan voor waar. Uh, <laughs> maar ja, sowieso als je je corona-informatie uit een volleybalpodcast haalt, hou je sowieso ja, uh, bijzonder. Ik uh, <laughs> zal <zelf> gaan nadenken. <laughs> maar uh, dat zijn tot nu toe altijd dieren geweest... die in heel nauw contact met uh, de eigenaar uh, uh, zijn ah, geweest. Um, zolang je niet tong met fikjes, en niks aan de hand. Inderdaad. Um, <laughs> en uh, nou ja, Ze zijn er heel veel uh, onderzoek naar aan het doen. Ik werd ook door mijn uh, uh, ja, ex die op de universiteit werkt... gevraagd van, joh, wil je uh, je kat laten testen? Uh, want wij doen onderzoek naar katten die of huisdieren die dicht bij coronaleiers uh, leven, <laughs> ja. um, heb ik besloten om dat niet te doen, omdat ze sinds de... Ja, ze hadden een uh, tv-uitzending. Um, oh ja. En uh, uh, daarin, uh, daardoor hebben ze heel veel uh, testsubjects uh, gekregen, gelukkig. ja. Um, Want ik vond het wel een heel belangrijk onderzoek. Maar als ze dan toch genoeg test hebben. Mijn kat wordt al vaak genoeg geprikt. En weet ik veel wat. Want die ja, heeft ja, een chronische ziekte. schildklierprobleem. Dus die wordt vaak genoeg lek geprikt. Dus ik vond het niet helemaal uh, verantwoord om hem uh, te pesten. Nee. Eigenlijk. Nee, snap ik. Ja. Wel <lacht> oh, cool. Ja. ja, ja. Wat was het dan Dan ben ik wel benieuwd. Hè? Ik zal het even vragen. Ik, uh, ik weet het zo even niet. Dat, uh... nee. Uh, Houd de rectificaties in de gaten. Is goed. Ja, gaan we doen. gaan we regelen. Hé, hey, Bauk. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, hè? Ja. Ja, tijd voor uh, sponsormomentje. Sponsormomentje. Uh, Wat heb jij Wat gehaald? Wat heb jij... Een uh, oh. Oh. <laughs> uh, keer rood, wit, blauw. Of zoiets. Wat? Oh, never mind. Dat was zo'n kinderruimpje. Dan moet je pinkies in elkaar ha haken. En als je dan dezelfde kleur uh. zijn, dan Moest, je de andere iets, moest de andere stil zijn totdat, I don't know. Zijn naam genoemd werd. Volgens mij heb ik het wel Iets gezien. dergelijks, ja. ja. Wat, uh, wat ik heb, is uh, deze. Ik weet niet. Uh, oh. oh. Dat is uh, een klein flesje Kaal Ila. Twaalf jaar oude ja. single malt uh, Schotse whisky. Lekker. Ja. Jij denkt, ik hoe uh, mijn keel een beetje smeren. Ja, inderdaad. Dat, ja. Uh, Dus daar heb ik een klein, uh, klein beetje van ingeschonken, want het is weekend. <laughs> ja, precies. Dus dat. En waar uh, ja, ga jij je keel mismeren? Ik heb een gulpmiddag. Oeh. Oer -hop IPA. Lekker, denk ik. Ja, ik hoop het. IPA's kan je eigenlijk bijna niet mee fout gaan, behalve de. Nee. De Brand IPA, die vind ik helemaal niet zo ipa ig Oh, die vind ik wel lekker. Ja, ik vind hem een beetje. Maar ik snap het je, ja. Hij is niet echt hoppig. Ik, ik, ja, nee, Hij is heel, heel uh, um, toegankelijk. Ja, ja, laten we het zo zeggen. Ja, en ik, ja. ik hou het liefst, uh, zeg maar, ik, ik kou nog net geen hop. Uh, ja, <laughs> dus, <laughs> dat is een soort van kat. Uh, ja, dat idee, ja. Overigens mijn favoriete woord: kat. en een Q. Dan kan je Q kwijt. Oh, ja. Ja, handig. Uh, ja, ja, daar gaat hij? Nee. Nice. En nu inschenken. Eens maar. Ah oh man. Ik krijg daar altijd gelijk dorst van. Ja, het is echt gewoon. Dus we zijn er gewoon geprimed. We hebben gewoon zoveel bierreclames gezien dat je van dat geluid dus al. Uh... Hmm. Ik denk uh, voornamelijk Coca-Cola. Hmm. Oh, ik heb nog wel een, uh, een, een anekdote over Carolila. Oh. Wacht was... momentje. Oh, ja. Baby, kijk eens wie er is. Ja, Steffie. Voor Hallo. Hallo. Zo, ik ga je even op een Hallo. Hallo. heb Hallo. dan? je vriendje. <laughs> oh, oh. Gezondheid. vriendje schattige baby nies, kot wat was het <laughs> Spuug. spuugje ja oké okay. ah daar kijken we niet van op van dit hoor Nee. Wacht, ja. ja als ouders leer je wel wat uh... oh joh je. oh ja ja is het er niet mee eens nee zo gaan we even naar beneden ja ja zo dag om te doei doei, doei, doei. doei, doei. dag Stef. Zo. Zo. Featuring in cameo met uh, Stef. <laughs> ja, mooi. Hij is, uh, ik heb nog geen foto's van Lugo uh, plan eigenlijk op, op social media gezet. Maar... Nee. Qua audio is hij <laughs> wel in, uh, in de podcast geweest. Dat is toch leuk? Ja, hij is vereeuwigd. Zo. Even kijken. Uh, lekker biertje. Ja, ik had nog een, een anekdote over de, de Kala ila Want ja. dat was. Uh, um... Ik weet niet meer wanneer dat was. Dat was een hele tijd geleden. Uh, volgens mij mm -hmm. met jou ook erbij. De uh, dude. Het was bij Hans thuis. Toen nog ja. in zijn oude huis, volgens mij. En dat was eigenlijk de eerste goede whisky die ik uh, uh, gedronken heb. En wat een beetje oh. bij mij uh, ook de, de, de smaak heeft uh, ja, opge opgewakkerd. Ja? Ja, dat was... Um, Volgens mij cask strength Kauwila. Uh, oh. En dat was... de ja. Uh, ja. ja. Wat was de uh, gelegenheid? Weet je dat ik, nog? Ik heb geen idee meer. Waarschijnlijk YouTube-filmpjes en drank of zo. <laughs> <maar> <laughs> ja. dat, dat was zo'n lekkere soepele uh, whisky. Dat, uh, maar het is lekkere whisky, ja. Ja, nou ja, deze is denk ik iets, iets ja, uh, laat ik het scherper noemen uh, dan, mm -hmm. dan die, want dat was nog een luxere variant dan deze. Maar ik was laatst in de, in de slijterij. Dus, en toen dacht ik van... Uh, laat ik eens uh, zo'n flesje meenemen. Want je hebt tegenwoordig van die kleinere proefflesjes. Nee, nice. Dat is ook gelijk, niet gelijk uh, 80 euro. Nee, dan ben je, ben je 14 euro kwijt of zo. Voor zo'n ja. flesje. Nou, dat is best acceptabel. Ja, het is stom is. Ik heb ook best wel wat flessen whisky staan. En dan heb ik altijd uh, bewaren voor een speciale gelegenheid. <laughs> ja, bewaren. Ja. Zo, maar, ja. Ik, ik probeer hm? wel altijd te denken van... Ik, ik moet niet drinken om het drinken, dan, dan pak ik wel een, nee. wel een biertje. Hè, als ik s'avonds gewoon zin heb in iets, iets van alcohol of een mm -hmm. wijntje. Um, maar ik heb zeg maar de regel als ik denk van, nou, ik heb er echt zin in, dan mag het. En dat is gelukkig niet zo heel extreem vaak. Uh, dus mijn whiskyvoorraden die, die slinken geleidelijk, uh, maar worden snel genoeg aangevuld. Ja. <laughs> ja, ik heb dus een tijdje dat ik ietsje vaker gewoon dat ik dacht, ah, het kan wel. Dat ik, want anders, ja. anders ging ik netto ging ik wel uh, niet achteruit, met een paar whisky, dat is niet oké. Okay. Ja, ik, ik, ik vind het wel lekker. Ik, uh, ja, je kan niet zoveel feestjes, verjaardagen of weet ik veel wat vieren, dus ik, ik krijg ook niet zoveel whisky meer. Nee. Ja, en ik weet niet, ik probeer ook altijd, dat is nu makkelijker dan, uh, dan toen ik nog wel trainde, maar ik probeer ook altijd um, uh, alleen in het weekend uh, te drinken. ja. Oh, en dan op maandag naar de training en op donderdag naar de wedstrijd. Mm -hmm. <laughs> maar, dus, yeah. Yeah. Ik ben op vrijdag vrij, dus donderdag gaat het beginnen Oké, okay, okay. Dus, Maar ja, dan. dan, ja, dan zeg maar, ik weet niet of jij dat doet, of je dat je al dinsdag gaat ah, ik ga even een biertje optrekken. Um, mijn laatste tijd een beetje te veel. Uh, dus ik heb ook gewoon geen bier meer in huis, omdat het dan te makkelijk uh, uh, wordt. Omdat ik verder oh, ja. niet zoveel te doen heb. En dan heb je s'avonds zoiets van, nou oh, ja, yeah, yeah, yeah, lekker biertje, ja. boeien. Uh, maar ja, ik vond precies. dat ik een beetje te veel dronk dan. Dus dat, uh, uh, dat heb ik gewoon teruggeschroefd. Goed. Dus uh, ja, ik probeer het ook uh, voornamelijk in het weekend te doen. Inderdaad. Ik hou nooit van van mensen die, zeg maar, nooit meer drinken. Of, eet je snap je? Ik hou niet van mensen die... Nee, ik, ik heb dat maar één keer gezegd. Of nou, misschien een stuk of vier keer. Waarschijnlijk met... ...meerdere van die momenten samen met jou... Ja, ja, ja. ...dat ik ochtends zoiets <laughs> heb van... ...ik drink nooit meer. <laughs> oh ja, ja, nee, ik ken mezelf... ...dat is een belofte die ik toch niet aan, kan waarmaken. Nee, maar goed, het is wel iets wat je je soms... ...voorneemt als je met zo'n bonzende... ...kop wakker uh, wordt. Ja, uh, moeten we het nog over volleybal hebben? Weet ik niet. Nou ja, ik uh, in ieder geval het... het ...Nevobo bericht... Uh, ...dat tot... Uh, ...begin januari de competitie... Uh, stil ligt, behalve de Eredivisie. Mm -hmm. Want daar kunnen ze geen corona krijgen. Ja. Nee, dat snap ik wel hoor trouwens. Uh, ja. Allemaal mensen die, waarvan de inkomst afhankelijk is van... gewoon wat ze aan het doen zijn. Ja, precies. gewoon hun baan natuurlijk. Ja, is dat zo? Is, is Eredivisie zijn dat profs? Ik, ik denk dat het in ieder geval tegen prof aanhangt, uh, ja. Ja, ze willen liever wel geld voor krijgen of zo, ja. Ik, ik, ik geloof niet... Ja, ze, ja misschien. Ik, ik weet het niet... Ik. Ik kan me niet voorstellen dat je, dat je daarnaast ook nog fulltime kan werken. Of zo. Als jij uh, eerder, of echt, echt hoogvolleyball... Hoog uh. I don't know. Het is vast wel iemand die luistert die dat weet. Ja, misschien, ik denk, uh, ja, misschien is het wel zo. Ik, ik weet het niet. Yeah. Cornelis. Cornelis, je luistert altijd. Jij weet het vast. Cornelis, reageer even op deze podcast. Gaarne. <laughs> Hoeven wij niet uitzoeken. <laughs> Inderdaad. Ja, nee, dus... Uh, Alle wedstrijden zijn uit mijn agenda geschrapt. Wat er wel weer prima is. Ja, ja, ja. wel zonde. En, ja. en doe je dan nog iets uh, naast een kind hebben uh, aan, aan sport? Nou ja, uh, uh, nee. <laughs> <laughs> er is wel een initiatief bij ons in de, in de, in de, in de ploeg. Uh, die zijn nu een paar keer uh, met een klein groepje bij de Daphne Schippersbrug. Zijn die gaan bootcampen onder leiding van uh, Joost okay. en Daniel. Mm -hmm. Maar als ik iets stom vind, is het wel buildcampen. Ja. Dus uh, ik was daar niet bij. Nee, snap ik. <laughs> en nu wordt dat ook lastig, want nu is het maximum aantal mensen twee buiten. Dus dat kan eigenlijk ook al niet meer. Nee. He? Dan zou je allemaal groepjes van twee maakt en dan iemand met een megafoon en eentje verderop laten. Maar goed. Ik denk ik dat, denk dat weer je weer. over Zoom uh, beter iets kan doen of zo. Ja, precies. Het grappige is dat ik volgens mij wel... Echt, ik heb dus wel spierpijn in mijn, in mijn bovenbenen en in mijn kuiten. Dat is gewoon puur van zeg maar, die 6,5 kilo baby op mijn armen heen en weer wiegen tot hij slaapt. Ja, <laughs> dat is, kan dat ik het me wel, wel voorstellen, ja. Ik zou, het zou me niks verbazen als ik uh, dat mijn sprongkracht erop vooruit gaat uh, in deze periode. Dat ik gewoon alleen maar uh, mijn kuiten en mijn, mijn bovenbenen aan het trainen ben. <laughs> Ja, als je ook nog op een stoepje gaat staan of zo, dan kan je nog verder doorbuigen. Dan kan je je kuiten ja, echt en... ideaal uh, trainen. <laughs> ja. Serieus, ik probeer ook echt dat je al op mijn houding te letten als ik met hem uh, op mijn arm sta. Want het, is, ja. Ja, het is gewoon best wel finesse voor je rug en zo. Het is wel heftig. Klopt. Ja, ook al zit hij vrij dicht uh, bij je lichaam, maar het is nog steeds ja. 6,5 kilo extra. Ja, precies, ja. Stam van zaken in de competitie. Ja. Ja. Hm. Maar doen. Is goed. We staan zesde. Oké, okay, van de twaalfde? Met, uh, twaalf, met toch? zeven punten. Van de negen. Negen. Oh. De Bourgogne had zich teruggetrokken. Dat was eigenlijk nummer 10. Oké. Okay. Tovos staat onderaan. Met die uh, spelverdeler die we ons uiteindelijk niet heeft meegetraind. Dus eh? Twee wedstrijden, zeven punten. Nou, oh, best prima. Zeg, nee, twee, twee wedstrijden, twee punten trouwens. Sorry, ik zit verkeerd te kijken. De ja, twee eerste twee hadden punten. jullie verloren en ja. de tweede hebben ja. jullie uh, ja, ook twee verloren, sets. maar twee sets gepakt. Ja. ja. Nice. Nee. Van de nummer 1 zie ik nu Sphinx bovenaan. Oh, dan hebben jullie het nou. helemaal niet slecht. Hè? Ja, daarom. Dus uh, nou, prima. Nou ja, ja. Nummer 1 staan op basis van één wedstrijd is natuurlijk nee goed. Nee, nee ja, drie wedstrijden. Ja, ze hebben oh, drie. drie wedstrijden gespeeld. 13 okay. punten. Hm. VCV en Boni ook. Tegen Boni hebben we ze ook al gespeeld. Hm. Dat uh, belooft veel ja. goed. Dus, ja, nou ja, ja ik, ik, had, ik, ik zat ook te denken. Ik denk deze competitie dit, dit seizoen gaat waarschijnlijk toch niet meetellen. Dus hoogstwaarschijnlijk beginnen ze volgende zomer opnieuw met dezelfde mensen, ja. met dezelfde teams. Dan zijn wij beter ingespeeld met ons relatief jonge nieuwe team. Ja. Ik denk dat het uh, allemaal geen... Uh, het is jammer dat die doorgaat, maar het is wel in ons voordeel, denk ik, ten opzichte van andere teams. Denk het ook, ja. Um, ja, dat was het dan, denk ik, of niet? Ja. Uh, ik heb verder niks meer. Nee, ik ook niet. Koop je chroniek van kampioenschap merchandise op keizer.nl <laughs> We hebben nu ook crop tops, stickers, muismatten, broodtrommels en teddyberen. Teddyberen, ja. oké. Okay. En we hebben ook mondkapjes. Nice. Ja, ik heb jou die, die... al gezien met zo'n mondkapje. Ja, ik, ik doe die echt op in de supermarkt. Je nice. ziet kan al de mensen zo kijken, wat heeft die gast op zijn gezicht hangen. <laughs> Het is echt, uh... ah. ja, ik promote... Uh... goeie reclame. A show. A show. Wil je met ons in contact komen? Uh, kan dat via uh, www.kroniekvanenkampioenschap.nl. Uh, je kan ons contacten op Twitter. Dat is chroniekkampioen. Of je kan mailen met gmail.com Yes. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot uh, op het kampioenschapsfeestje. Ja. Joep. Joep. ja. Joep.